Minister Rosentaal had de Nederlandse ambassadeur in Damaskus al in februari teruggetrokken. De zaakgelastigde wordt nu uitgewezen, net als de andere Nederlandse diplomaten die nog in Syrië waren. De Nederlandse zaakgelastigde was een van de laatste westerse diplomaten in Damaskus. Verschrijdende landen wezen gisteren de Syrische ambassadeur in hun land uit. Nederlands verklaarde de Syrische ambassadeur in Brussel gisteren tot ongewenst persoon. De man was ook actief in Nederland.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 We hebben diverse getuigen gesproken. Ook diverse mensen hebben hun foto's die ze gemaakt hebben... van het incident beschikbaar gesteld voor het politieonderzoek. En daar maken wij toch wel uit op dat de jongens aan het schommelen waren... met dat bootje op een dusdanige manier die eigenlijk niet de bedoeling is. Door het ongeluk kwam de attractie een tijd stil te liggen. Veel Nederlandse hotels kampen door de economische crisis met geldproblemen... of verwachten op korte termijn problemen te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG...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 Het weer. In het noorden veel wolkenvelden met kans op wat regen. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Toort 15 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen. De temperatuur verandert nauwelijks. Na morgen een stuk frisser met maximaal van 15 graden. AWB Verkeersinformatie viel op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, 3 kilometer...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 Margje Fixe en Elsbet Grutke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de dag. Moi, à d'autres de convaincre Russen en chinois parce que la pression elle doit se faire uh, dès à présent pour chasser le régime de Bachar el Assad. De Franse president François Hollande. Een dreigende toon sloeg hij aan tegen het bewind van de Syrische president Assad... gisteren op de Franse televisie. En Hollande zei dat gewapend ingrijpen in Syrië mogelijk is. En in dit fragment zei hij dat het aan hem en aan anderen is... om Rusland en China daarvan te overtuigen. Midden-Oosten-deskundige Hof, van harte welkom. Ja, die druk op Assad moet worden opgevoerd om van hem af te komen, zegt Hollande. Is gewapend ingrijpen een optie? Nou, een hele lastige optie. Vandaar ook dat het er nu toe niet van gekomen is. Want een heleboel landen schrikken daarvoor terug... Het heeft namelijk nogal wat consequenties. Syrië ligt in het hart van het Midden-Oosten. Dus je begint wel ergens aan als je daaraan begint. Ja, dus vandaar die aarzelingen. Er is een hele grote aarzeling. Want nou ja, net zoals bij Irak zou je kunnen zeggen... het is makkelijker een oorlog te beginnen dan hem te beëindigen. En ja, hoe, hoe moet het eindigen in Syrië? Daar heeft niemand nog zicht op. Wat doe je als arts als je te maken hebt met ernstig zieke patiënten... die binnenkort zullen sterven? Uit een enquête onder honderden artsen blijkt dat er vaak te lang wordt doorbehandeld. Niet alleen de arts schiet in die reflex, maar de patiënt in veel gevallen ook. We praten er vanmiddag over met chirurg Royop Kivit. Goedemiddag. Meneer Kivit, je wordt als arts toch opgeleid om mensen te behandelen... en zo mogelijk zeg maar, te genezen. Het is toch eigenlijk een beetje raar om te praten over te lang behandelen? Uh, de opleiding is niet alleen het behandelen in een blinde. De opleiding beheerst dat je met patiënten afweegt of, of een behandeling wel of niet zinvol is en dat je er met z'n tweeën een verstandig besluit overneemt. Uh, dat besluit kan ook soms inhouden dat je zegt... Uh, de voordelen zijn niet voldoende groot tegenover de nadelen. En dan moet je met z'n tweeën tot de conclusie komen... dat je het misschien niet moet doen. De wereldberoemde Dode Zeerollen komen volgend jaar voor het eerst naar Nederland. Ze worden vanaf medio volgend jaar tentoongesteld in het Drents Museum. gaat daar straks over met de gastconservator Mladen Popovic... verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid Godgeleerd van de Universiteit Groningen. Meneer Popovic, goedemiddag. Goedemiddag. Was het uh, moeilijk om ze hier naartoe te krijgen, die dode zeerollen? Uh, het was wel een klus. Ja. Uh, het heeft wel even geduurd. En uh, nou, we hebben met veel inspanning het mooi voor elkaar gekregen. Ja, en wat heeft u uh, moeten doen om de mensen te, van te overtuigen dat ze naar Nederland moesten komen? Uh, nou, om onder andere duidelijk te maken hoe bijzonder het is dat we voor het eerst uh, dit weer in Europa hebben. Stel je voor, je bent in behandeling van een psycholoog en je hebt al een aantal behandelingen gehad... en opeens word je opgebeld door je nieuwsgierige zorgverzekeraar... die wil weten wat voor therapie je precies volgt en wat je klachten zijn. Ethicus ik van Tiel gaat straks in op de vraag of dat zomaar kan. Maar Gilene, heb je eigenlijk al nagetrokken of jouw zorgverzekeraar ook al in jouw medische dossiers heeft gesnuffeld? Nou, dat heb ik niet nagevraagd bij mijn uh, verzekeraar, maar ik weet wel dat ze de mogelijkheid uh, hebben... We gaan zo horen of dat wel of niet moet kunnen. En onze dichter is vandaag Egbert Hoverkamp. Zijn gedicht wordt u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking heeft, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Als ik gewijd had dat ik uh, zo erg ziek ervan ben geworden... en dat ik daarna helemaal niks meer kon, dan had ik het niet laten doen. Want voor de chemo voelde ik me prima... En na de chemo, dat ik die chemo had gehad... wou ze even goed nog de tweede doen. En ik zeg, dat doe ik niet meer. Daar begin ik niet meer aan. Een gedeelte uit een voorlichtingsfilmpje... waarin een patiënt te horen is die achteraf spijt kreeg van een behandeling. Job Kivit, u bent chirurg. Hoort u dat vaker? Uh, soms wel, inderdaad. Ja, vertel eens uh, wat meer. Uh, um, nou, dat is natuurlijk afhankelijk. Het is, het is niet zo simpel als het lijkt. En daarom, daarom deze discussie ook... Uh, je weet nooit van tevoren zeker wie degene zal zijn die de winst uh, van overhoudt... en wie degene zal zijn die zegt dat had je eigenlijk niet moeten doen. Nee. En als je meerdere patiënten behandelt, dan zal er af en toe iemand zijn die zegt... goh, achteraf gezien had ik het niet moeten doen. Dan zullen mensen tegenover staan die uh, een enkele keer zeggen... goh, ik heb er wel voordeel van gehad. Ja. En dat is dus een lastige keuze omdat je niet uh, beslist voor groepen, je beslist voor individuen. Ja, en dat, ik kan me voorstellen dat u als arts dat ook heel lastig vindt... om dan ook tegen mensen te zeggen, we doen het niet... want je weet nooit helemaal zeker of degene er geen baat bij heeft. Of zijn er gevallen waarin je dat wel zeker weet? Uh, er zijn gevallen, denk ik, waarin je dat haast wel zeker weet. En, en of dat dan op de miljoenen is of één op de honderd of één op het miljard... dat weet ik ook niet precies. Maar als iemand um, van een vorm van kanker bijvoorbeeld onder de uitzuitingen zit... in longen, in lever, in mild, in skelet, in hersenen, overal... En we weten dat uh, er geen enkele therapie is die daar echt uitkomst biedt. Dan moet je je afvragen of je zo iemand dan een behandeling geeft... waar hij heel erg ziek van wordt. Ja. En misschien is degene die dat fragment net niet horen... wel een van de voorbeelden daarvan. Ja. En hoe is dat dan voor u als arts om dat gesprek te voeren? Hoe gaat u dat aan? Uh, ik denk dat het beste is dat je daar gewoon op over bent. Um, de patiënt zit in een, in een angstig uh, traject... Uh, omdat het bericht dat er geen genezing meer mogelijk is... al of niet kort daarvoor is, is afgegeven. Uh, dat moet je dus heel zorgvuldig en rustig uitleggen. En dan ben je niet altijd in één gesprek uit. Uh, en dat staat een beetje onder spanning met de tijdsdruk... die in de gezondheidszorg nog eens een keer heerst. Ja, dus je, je moet hebt er met een wachtkamer vol meestal, hè? Ja, ja, je moet er dan zeker met z'n tweeën de tijd van nemen. Als je daar in het eerste gesprek niet uitkomt... misschien een vervolggesprek doen. Uh, het belangrijkste is, denk ik, dat je dat gesprek aangaat. En dat je niet, zoals ik in dat stuk wat aanstaande... weekend verschijnt en medisch contact aangaf. Uh, soms zegt de dokter, ik heb nog wel wat. En dan zegt de patiënt, dat is goed... En die vraagt niet eens meer, wat heeft u dan? Nee. Uh, want zolang de dokter nog wat heeft... dan hoef ik niet na te denken over mijn misschien wel naderende einde. Want dat, er zijn eigenlijk twee dingen die u noemt. Misschien de verlegenheid van de arts om het gesprek aan te gaan. En de patiënt die misschien niet na wil denken... over het feit dat het zijn leven eindig is. Ja, eerst maar eens even, is. Eerst maar eens even die arts... leren artsen goed om dat soort gesprekken te voeren in hun opleiding? Ik denk tegenwoordig veel meer dan, dan toen ik opgeleid werd. Um, toen leer je dat praktisch niet. Dat werd gewoon aan je eigen uh, verstand en aan je eigen attitude overgelaten... of je dat invulde. Daar wordt nu meer aandacht aan geschonken, maar ik denk nog steeds onvoldoende. Dus een van de dingen waar ik voor pleit is dat we daar in de opleiding van studenten... maar ook van medische specialisten en van huisartsen... meer aandacht aan schenken aan de KNMG. Heeft daar gelukkig al goede initiatieven voor genomen. Ja, Hylène, uh, ik weet dat jij ook medische, medische uh, studenten onderwijs in de ethiek... Uh, is dit ook een onderdeel van, van hun opleiding? Hoor je er wel eens wat over? Of het voeren uh, van dit soort gesprekken? Wij, wij geven inderdaad uh, vrij veel onderwijs wat ook gaat over het voeren van gesprekken. Over bijvoorbeeld beslissingen rond het levenseinde. En daar, daar hoort ook bij uh, het staken of het niet instellen van een levensverlengende behandeling. Uh -huh. uh, ik merk dat studenten vaak inderdaad herkennen: de neiging om, om iets te gaan doen is heel sterk. En om mensen te helpen. En uh, ook uh, de arts moet op een gegeven moment accepteren dat hij iemand niet meer beter kan maken. Dus het is ook voor beide, en de patiënt moet dat accepteren, en daar is daar soms ook tijd voor nodig. Ja. En um, nou, als je over ethische uh, beslissingen spreekt, dan spreek je wel ook over dat soort psychologische mechanismen die daarbij een rol spelen. Ja. Want meneer ja. Kievert, herkent u dat van uzelf als arts, dat u denkt, ja, ik ben opgeleid om mensen beter te maken, dus dat ga ik ook zo lang mogelijk doen? Nou, Ik heb een beetje een gemene voorsprong dat ik naast chirurg ook al geleerd in de medische besliskunde ben. Ja, dat scheelt. Uh, maar dan bent u wel medische... een uitzondering. <laughs> het lijkt me wel het nee, moeilijkste maar... vak, de medische besliskunde. Nou, het principe van dat vak zijn dat je ergens zo helder en zo expliciet mogelijk over bent... en als het even kan dingen in maat en getal probeert uit te drukken. Dus vanuit dat vak uh, is, is, is mijn expertise zou ik zeggen, dat we zoveel mogelijk proberen om... Uh, Heldere voorlichting te geven over wat je beoogt. Wat is precies je gestelde doel? Hoe groot is de kans dat je dat haalt? Um, dus dat maakt het voor mij misschien net iets makkelijker als voor sommige anderen. Ja. Um, u hebt twee factoren genoemd, tot al, ons al twee elementen. De arts en de patiënt. Uh, vergeet ook de familie niet. Uh, er zijn nog eens een keer een waarin de familie heel erg aandringt. En dat doen ze met de allerbeste bedoelingen. Ze houden van de patiënt. En ze willen dat hij zo lang mogelijk blijft leven. En, en willen alles daarvoor doen en daarvoor knokken. Maakt u dat zelf ook mee? Ja, dat familie meegemaakt. u onder druk zetten om toch verder ja, te gaan? Ja, en, en dat ik achteraf het gesprek met de patiënt zelf had. En, en dat ik tegen die patiënt zei, maar u weet toch ook dat dit absoluut zinloos is. En dat de patiënt dan zei, ja, maar ik wil mijn familie niet teleurstellen. Oh ja, dus dus is je is dus eigenlijk te, te, behandelen, of, te behandelen vanwege de familie. Dat is toch ook niet de bedoeling? Um, ja, en er zijn ook culturen, uh, Aziatische culturen, die, die meer en meer stellen... Dat, dat de familie eigenlijk veel belangrijker is in de stervensfase... van degene die doodgaat dan degene die doodgaat zelf. Dat is heel anders dan in onze cultuur. Wij stellen de patiënt centraal. Ja. Uh, maar het feit dat die familie daar ook een rol in speelt... Uh, dat maakt het soms nog moeilijker. En dan is er nog een factor vier. Dat is de maatschappij die, uh, denk ik toch dat... heeft dat we die dood zoveel mogelijk uit ons bestaan wegbannen. Uh, en ze denken daarover tot het laatste moment uitstellen. Ja, want is dat anders dan, dan, dan, dan, dan ja, misschien twintig of dertig jaar geleden? Werd het toen makkelijker over de dood nagedacht? Ik denk dat we toen veel minder konden. Ik ben opgeleid dat je of uh, een behandeling instelde die iemand genas of dat je een behandeling instelt die symptomen verlicht als je niet meer genezen kon. En we kunnen tegenwoordig mensen die geen symptomen hebben... Um, en die je ook niet genezen kunt, nog allerlei soms heel kostbare behandelingen geven... die misschien het leven ietsje langer maken ten koste van kwaliteitsverlies. Ja. Dus de beslissingen zijn tegenwoordig ingewikkelder dan vroeger. Maar waar leg je nou de grens, even heel concreet... Uh, die grens die leg je nooit eenzijdig, denk ik. Tenzij uh, uh, Marcel Levy heeft dat afgelopen weekend in trouw bepleit. Uh, als, er echt, als het om onzinnige keuzes gaat... dan is maar de vraag of je dat überhaupt moet aanbieden. Maar alles waar uh, ingewikkelde afwegingen zijn... denk ik dat je dat uh, als arts en patiënt gezamenlijk doet... Maar dat je daar als dokter wel de plicht hebt om heel erg helder te zijn in je informatie. En meer te zeggen dan alleen maar, ik heb nog iets in de aanbieding. Nou ja. Laten we even luisteren naar een gedeelte uit de voorlichtingsfilm... waarin wordt uitgelegd wat je nou moet doen als je ernstig ziek bent. Zo'n behandeling, een chemokuur of een operatie bijvoorbeeld... kan negatieve effecten hebben. Bijvoorbeeld misselijkheid en pijn. Je moet je daarover goed door je artsen laten informeren... zodat je de voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen. Schroom dus niet om je specialist of huisarts alles te vragen wat je wilt weten. Nou, dat klinkt heel mooi, meneer Kivit, maar uh, de psychologie speelt er natuurlijk ook een enorme rol op zo'n moment. En wat u net noemde, het niet onder ogen willen zien dat je misschien doodgaat, uh, maakt dat zo'n rationele overweging niet heel erg moeilijk? Nou, Dat maakt ook dat je uh, minder makkelijk hoort of minder makkelijk oppikt wat, wat probeert uh, aan je duidelijk gemaakt te worden. En dat de dokter misschien, die het ook een spannend gesprek vindt, uh, dat niet altijd even uitgebreid. Uh, ...checkt of het wel begrepen is. Uh, veel onderzoek laat zien dat, dat de signalen die dokters denken te hebben afgegeven... ...door patiënten soms heel anders begrepen zijn. Nou ja. uh, dat dokters denken dat ze duidelijk uitgelegd hebben dat er geen genezing meer mogelijk is... ...en dat toch de helft van de patiënten denkt dat ze misschien wel genezen worden door die behandeling. Ja. Dus uh, het is heel belangrijk dat je dat goed en helder met elkaar communiceert. Ja. Yelena, je zit instemmend te knikken, dat is ook jouw ervaring? Ja, ik denk dat het, uh, dat het inderdaad overtuigend is aangetoond... dat het, het goed begrijpen van wat er op het spel staat voor je... en welke mogelijkheden je nog hebt... Dat dat heel erg lastig is voor mensen, dat uh, ze ook inderdaad selectief uh, dingen horen. En dat het ook heel moeilijk is voor artsen, omdat met hoe, hoe goed ze ook getraind zijn en hoe goed hun bedoelingen ook zijn, om dat toch goed over te brengen. Hm. Dus uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat het, het, het brengen van een boodschap die mensen niet willen horen en die je zelf eigenlijk ook liever niet wil geven, dat je daar altijd rekening mee moet houden dat die niet helemaal overkomt. Nee. En Kiever, hoe doet u dat zelf? Want ik neem aan dat u dit soort gesprekken ook nog wel eens voert met patiënten. Hoe, ja, hoe bereidt dat... u dat voor? Uh, A, door er zelf goed over na te denken. B, door er wel voldoende tijd voor uit te trekken. En um, daar sta je natuurlijk ook als dokter onder druk. Uh, Ex-minister van Volksgezondheid, Els Borst, noemde wel dat je daar uh, kijk en luistergeld voor moet uh, uittrekken. We worden in de gezondheidszorg gehonoreerd voor dingen die we doen, voor interventies. Um, en we krijgen geen tijd en geen geld, zou ik maar zeggen, om, om een lang gesprek te voeren dat je misschien niet iets moet doen. Nee. Nou, dat, daarnaast hebben we onze beroepsethiek en het feit dat we als professionals allemaal proberen om ons vak goed uit te voeren. Maar dat betekent dat je hiervoor echt uh, de tijd moet nemen. Ja. Um, en als je overvallen wordt door een uitslag en je zit tegenover een patiënt en je hebt maar een kwartier, uh, en dat is soms al lang, uh, daarvoor de tijd, dan is dat gewoon absoluut onvoldoende. Ja. Maar dan moet je misschien zeggen van uh, we beginnen dit gesprek, maar we maken een vervolggesprek, dat we dat ergens anders voortzetten. Ilene? Ja, ik... ik... Uh, het, het draait hier natuurlijk om het, het toepassen van algemene, algemene medische kennis... op het individuele geval van de patiënt. En wat is goed voor deze patiënt? He, we weten misschien de slagingspercentages en de kans op bijwerking. Maar uiteindelijk moet die dokter samen met die patiënt kijken... wat, is nou, wat weegt voor mij het zwaarste voordelen of de nadelen van zo'n behandeling? En dat vergt dus een echt gesprek tussen die twee mensen... Mm -hmm. waarin de dokter de patiënt koen, goed kan uh, adviseren... en waarin de patiënt ook weet... dat de Dokter hem of haar gehoord heeft en met hem heeft meegedacht... en hem niet heeft afgeschreven, bijvoorbeeld. Nee, dus nee maar dat vergt dus heel wat. Dat vergt, dat is echt heel erg moeilijk. En ik denk ook dat, dat uh, uh, dit een hele belangrijke discussie is... maar waar inderdaad ook ruim baan voor moet worden gemaakt... om dit soort dingen uh, goed uh, in de praktijk te implementeren. Ja, ja. meneer Kivit, dat is natuurlijk ook de reden waarom u dat aangekaart heeft... en waarom dat onderzoek er ook is. En ook een dag van de KNMG erover. Nog een ander iets wat we nog niet besproken hebben zijn de financiën... Uh, want we horen natuurlijk in toenemende mate over dure behandelingen, uh, over hm. ziekenhuizen die te weinig geld hebben. In hoeverre speelt dat een rol in de afweging of je wel of niet iemand een bepaalde behandeling geeft? En dat speelt een rol in de zin van dat we, dat we willen dat een winst in een redelijke verhouding staat. door het geld wat we er met z'n allen voor moeten te nou, om dingen te doen. Um, en dat, dat gaat dan over het basispakket van de zorg, wat er wel of niet in zit. Um, de realiteit is dat we, dat we met z'n allen maar in zekere hoeverre het geld uh, hebben te besteden aan die zorg. Ja. En als je ongelooflijk veel geld uitgeeft aan iemand die toch doodgaat... dan kun je dat geld niet uitgeven aan probleemkinderen... of aan, aan, aan opvang van, van bejaarden of andere zaken. Ja. Dus je moet je realiseren dat je dat geld dan ergens anders aan onttrekt. Ja, maar je gaat niet tegen een patiënt zeggen... neem ik aan van, ja, nee, sorry, uh, we gaan nu niet behandelen, want het is te duur. Of zegt u dat N wel eens? Nee, ik denk dat dat, dat soort keuzes moeten um, centraal gemaakt worden. En daar moet gezegd worden dat bepaalde behandelingen... bij bepaalde vormen van, ik noem maar iets, kanker... Uh, zijn idio duur. En in verhouding tot de prijs uh, is de winst heel erg gering. En dat kunnen we dus uit doelmatigheidsoverwegingen... gewoon niet opbrengen met van nee. allen. Maar het is dus niet zo dat u als arts dat moet beslissen... per individuele patiënt. Maar u zegt dat moet op, op een niveau hoger moet, dat, moet, moet daar een beslissing over genomen worden. Ja, ja. ja. ja. en dat, dat, dat is ook waar dat stuk van Aanstaand Weekend in het Medisch Contact... waar deze discussie een beetje ook mee wordt aangezwengeld, ook mij eindigt. Dat soort beslissingen dat moet je centraal nemen. Dat moet je ook in alle openheid nemen. En dat moet niet heimelijk een rol spelen... in het één op een nee. uh, afwegingproces tussen de arts en de patiënt. Nee, Gillian, dat klinkt natuurlijk prachtig. En zo moet het natuurlijk ook niet zijn. Is het, is het, bestaat niet het risico dat dat toch gebeurt? En hoe voorkom je dat dan? Uh, uit, uit onderzoek in het, in het buitenland blijkt wel dat er inderdaad... als je het niet op een hoger niveau goed bespreekt... dat er dan zogenaamde bedside rationing uh, bestaat. Dus het ransoneren van behandelingen aan de zijde van het bed van de patiënt. Waarin artsen op een gegeven moment door, van het management hebben gehoord... we zitten in de problemen, jongens. We hebben te veel geld uitgegeven en dat dat onbewust toch een rol gaat spelen in hun besluitvorming. Maar nogmaals, daar dat geldt vooral ook als dat soort dingen niet op een niveau zijn afgekaart, waarin dat inderdaad zou moeten gebeuren. Ja, dus dat is een pleidooi om dat zeker wel te doen. Inderdaad, goed. Nou, straks praten wij over een bijzondere expositie in het Drents Museum, maar eerst aandacht voor het Midden-Oosten. Ja, want de Westerse media besteden op dit moment vooral aandacht aan de ontwikkelingen in Syrië. He, veel geweld daar, veel mislukte pogingen van de internationale gemeenschap om dit te beteugelen. Midden-Oosten deskundige Ruud Hof, hoe stevig zit Assad op dit moment eigenlijk nog in het zadel? Dat valt heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat hij heel sterk gesteund wordt door de veiligheidstroepen en de top van het leger. Die hem tot het eind toe trouw blijven. Dat is anders dan in andere Arabische landen. Dat weet hij ook. Uh, die, die top van het veiligheidsapparaat die weten dat als deze, deze president valt... dat zij mee zullen vallen. Dus ze vechten voor hun eigen overleven. Maar dat was in dus, andere landen toch ook zo? Dat, nou in Egypte bijvoorbeeld was dat niet zo. Daar heeft op het laatste moment de legertop tegen Mubarak gekozen. En dat is in Tunesië ook gebeurd. Alleen in, in Libië zag je dat de top van het leger nog lange, lange tijd Gaddafi gesteund heeft. En dat heeft dan ook geleid... Ook een betrekkelijk lange burgeroorlog. Laten we dat niet vergeten. Dat ook Libië ruim een half ja. jaar met ongelooflijk veel slachtoffers uh, heeft dat gekost. En ja. daar heeft de buitenwereld uiteindelijk toch min of meer de doorslag gegeven. Nou heeft de Syrische staatstelevisie gemeld dat de Nederlandse diplomaten die daar nog waren. Hè, twee ja. geloof ik. Binnen drie dagen uh, uit Syrië moeten vertrekken. Uh, dit zou waarschijnlijk een reactie zijn op het uitzetten van Syrische ambassadeurs in ja. uh, verschillende Westerse landen. Is er nu, kan je zeggen, is dit nu nog een verdere escalatie, ook op diplomatiek vlak? Het is de zoveelste stap in, in de signalen die naar Damascus gegeven worden. om te zeggen: van we pikken dit niet en we zetten u verder onder druk. Ja. Maar ik denk dat die signalen op zichzelf niet zullen werken. Want dit regime vecht om te overleven. En ze hebben al, al lang blijk ervan gegeven dat ze. Niet gevoelig zijn voor dit soort prikkels uit de buitenwereld. Nou, waar maak jij je nou het, het meest zorgen over als het gaat om Syrië? Nou ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het een, in een burgeroorlog uitmondt. Want wat we nu al zien. dat verschrikkelijke bloedbad dat we de afgelopen weekend gezien hebben. heeft waarschijnlijk plaatsgevonden niet door het officiële Syrische leger. maar waarschijnlijk door milities die door het leger zijn bewapend. Ja, en als je, als je dat gaat krijgen. dan krijg je dus gewapende groepen die tegenover elkaar gaan staan. Uh, als we de berichten mogen geloven... is de oppositie ook niet in alle opzichten vreedzaam. Dit klinkt echt hopeloos, zeg en, maar. Ja, dat, dat zou dus inderdaad betekenen... dat verschillende groepen, bewapende groepen... Uh, tegen elkaar gaan opnemen. En dat kan hopeloos uit de hand lopen. En is er nog sprake van centraal gezag? Is het ook echt zo dat Assad de touwtjes ja. nog in handen heeft? Ja. Ja, dat in Syrië is nog steeds sprake van centraal gezag. Uh, als je, uh, dat kan je ook zien bij het bezoek van Kofi Annan aan Damaskus. Dat ging gewoon door de steden zijn nog volledig in handen van de regering. De mensen zijn ook bang, dus ze durven ook de straat niet op. En in die delen van het land waar de mensen wel de straat op gaan... en wel demonstreren, lopen ze ook grote risico's, dat is gebleken. Ja. Het is niet zo, kijk, de situatie, als je die situatie vergelijkt met Libië... daar was het al vrij vroeg zo dat een bepaald deel van het land... het oostelijk deel, in handen van de opstandelingen was... Dat kan je in Syrië niet zeggen. Je kan niet zeggen van er is een bepaald gedeelte van het land... wat nu in handen is van de verzetstrijders. Is. Ja. Maar zijn er dan nog mogelijkheden om via overleg... of toch via internationale druk tot een oplossing te komen? Of wordt je ja, het gewoon een puinhoop? Dat is nog steeds het plan van Kofi Annan. He, die, dat is nog steeds gebaseerd op overleg. He, die zegt dus, eerst moet het, moeten de gevechten staken. Ja, maar hoeveel en, kans geef je dat? Vervolgens moeten ze gaan praten. Nou, die kans die wordt met de dag geringer natuurlijk. Hè? Want er is natuurlijk ontzettend veel kwaad bloed over en weer gezaaid. En de kans dat dat nog goed komt is buitengewoon klein. Ja. En ja, waar we nu aan zitten denken... dat is een voorstel wat door de Amerikanen nu geopperd is. Zeg maar het jemenitische model. Namelijk dat president Assad en zijn entourage vrijwillig vertrekken. En dat hem een, een vrijgeleide beloofd wordt. En dat vervolgens... het het restant van het bewind nog aan de macht blijft... als een soort overgangsregering. Mm. En dat er dan verkiezingen komen. Maar ik acht zo'n oplossing eigenlijk ook al moeilijk haalbaar. Want ja, dan heb je nog steeds... Dat minderheids, die minderheidsgroep die het nu voor het zeggen heeft... die zal dan die overgang moeten realiseren. En daar zullen ze natuurlijk helemaal niks voor voelen. Nou, maar... ja. Absoluut niet in hun eigen belang. Nee. nee. Vliegen we even verder naar Egypte. Um, want daar gingen afgelopen weekend Egyptenaren naar de stembus. Wat is de uitslag geworden? Ja, dat is, Egypte is natuurlijk de testcase van het hele Midden-Oosten. Het grote, grote land dat in het midden ligt met de meeste inwoners. Daar kijkt iedereen naar. En uh, ja, de uitslag van die verkiezingen is, uh, ik zou bijna zeggen dramatisch geworden. Want uh, twee vrij radicale kandidaten zijn als sterkste uit de bus gekomen. Die hebben allebei ongeveer een kwart van de stemmen gekregen. En dan komt dus net zoals in Frankrijk bij de verkiezingen... moet er dan een tweede ronde komen tussen de twee sterkste. En de Egyptenaren hebben nu dus de keus tussen... aan de ene kant een lid van de moslimbroederschap, Mohammed al-Mursi. Een vrij radicaal lid van de moslimbroederschap zelfs. En aan de andere kant een, een exponent van het oude regime van Mubarak... een generaal, uh, Shafiq, die uh, de steun van het leger heeft... en uh, die dus eigenlijk de oude orde vertegenwoordigen. Ja, ik, ik heb zo niet het gevoel dat dit kandidaten zijn... waar de mensen die op dat Tagrierplein aan het demonstreren waren... nou echt achter staan. Nee, ik ook niet. Allerminst. Maar je dacht van, nou, dit zijn de mensen die gaan straks kiezen. Ja. Nou ja, we hebben denk ik destijds... Uh, het is al meer dan een jaar geleden dat het allemaal plaatsvond... Uh, vanuit het Westen heel erg meegeleefd met vooral al die jongeren... natuurlijk die op het om vrijheid en democratie riepen... en natuurlijk volstrekt gelijk hadden dat dat moest gebeuren... Maar de rest van Egypte wil dat niet, Maar de, zo? Ja, op het daar waren inderdaad wel 10.000, 100.000 mensen bijeen. Maar vergeet even niet, er zijn 80 miljoen Egyptenaren. Er waren meer mensen niet op het dan wel. En diegenen die toen niet gehoord werden... die hebben nu hun stem wel doen spreken bij de verkiezingen. Hm. En ik denk dat je daar ook, da ook kan afleiden... de enorme steun voor de moslimbroederschap. Het is dus toch hoe je het ook wendt of keert... een organisatie die in die samenleving diep geworteld zit... He, ze hebben ja, heeft ook, ja, ik wou net ze zeggen hulp allerlei sociale voorzieningen. Ze, hebben, uh, ze zitten overal, ze helpen de mensen, vooral in de dorpen. Iedereen weet, daar kan je terecht. Hm. De maar politiek wat... wordt gewantrouwd, maar daar kan je terecht. M maar wat dus... gaat er nou gebeuren als zij uiteindelijk de macht hebben? Niemand weet dat. Omdat... Zelfs jij niet? <laughs> het is het makkelijkste antwoord wat je kan geven, ja, ja, ja, ja. daarom gebruik ik het ook maar. Uh, de moslimbroederschap is al die jaren, uh, vanaf de jaren 50 tot 2011 toe... verboden geweest, officieel. En dat, dus dat was wel een hele grote organisatie... maar ze hadden dus niet een uh, officiële woordvoerders... en een partijprogramma waarmee ze naar buiten kwamen. Dus wat, het enige wat we weten is dat er een enorme aanhang is... voor het algemene idee dat de islam een inspirerende factor is... Maar nou zijn er maar, altijd eigenlijk twee scholen. Hè? Je hebt de school van mensen die zeggen, ze zijn, ze zijn ontzettend gevaarlijk. Want het zijn ja. uh, een soort vermomde uh, extremisten. En een andere school zegt, nou, dat valt best mee, ze zijn heel realistisch. Daar valt wel mee te dealen. Welke school uh, hang jij aan? <laughs> uh, ik, ik hang de tweede school aan, als, je, als die scholen bestaan. Mm -hmm. uh, omdat ik denk dat dat eerste natuurlijk ook vaak misbruikt is in propaganda. Hè? Mubarak heeft altijd die moslimbroederschap als een uiterst gevaarlijke groep voorgesteld. Hè. Het was de bekende keus, hè. kies mij of ja, de chaos. Of de chaos. Ja. En eigenlijk is dat nu ook weer het geval, want je ziet nu ook... Hè, kies de moslimbroederschap of kies de generaal... die beweert dat hij de orde zal herstellen. Mm. Uh, dus ik denk dat het in principe wel meevalt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet toch binnen die broederschap... ook extreme stromingen zijn die wel degelijk uh, hun stem doen horen... En die moet je niet helemaal veronachtzamen. Nou, nou zegt vooraanstaand Midden-Oosten-deskundige uit Amerika, Fali Nasser, um, het is de doodsteek voor het secularisme, wat er nu gebeurt. Ja, dat is heel mooi en krachtig uitgedrukt. Maar ik denk dat hij wel enigszins gelijk daarin heeft. De oude regimes in het Midden-Oosten, dat god voor Mubarak, het god voor het Syrische regime, het god voor Tunesië, al die oude regimes waren seculiere regimes. Uh, die zijn nu ten val gebracht. De moslimbroederschap en aan organisaties, zijn altijd onderdrukt geweest. Die krijgen nu de kans. En nu stemmen de mensen daar massaal op. En dat betekent dus uh, dat dit de nadelen gaat van de seculieren... die geassocieerd worden met relaties met het Westen... met onderdrukking, met dictatuur, met de wantoestanden uit het verleden. Hm. Het is ook een heel groot nadeel voor de minderheden. Degene die niet tot de islamitische meerderheid behoren. Ja, christenen. Uh, ja, dan moet je met name denken aan christelijke minderheden... Dus uh, andere godsdiensten, en je ziet het nu al in Egypte... Hè, de kopten die vrezen ten zeerste dat uh, de moslimbroederschap... die tweede ronde zal winnen. Ze zien de bui al hangen. Hetzelfde zie je ook een beetje in Syrië gebeuren... Hè, dat het, het huidige regime gesteund wordt door een reeks minderheidsgroeperingen... die doodsbenauwd zijn dat het regime van Assad uh, ten val komt... Ja. Dus jij wacht ook met spanning af, Ruud de Hof. Uiteraard, maar dat doe ik al een jaar. <laughs> ja, sterkte <laughs> daarbij. Ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we verder aan deze tafel met Ladan Popovic... kenner van de Dode Zeerollen, en die komen naar Nederland... en met ethicus Guilene van Tiel. Eerst het nieuws van half drie, dat wordt gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS-journaal.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 Syrië heeft de Nederlandse diplomaten uitgewezen. Vanochtend gaf Syrië haar 72 uur de tijd om te vertrekken. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zegt dat hij al rekening hield met het besluit. De betrokken diplomaten, de zaakgelastigde op de ambassade, is al gisteren uit Syrië vertrokken. Roosentaal had de Nederlandse ambassadeur in Damaskus al in februari teruggetrokken.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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... chirurg Job Kiviet, Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof... ethicus Kilene van Tiel en Mladen Popovic, gastconservator van het Drents Museum. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD... of ga naar onze website, Dit is ditisdedag.nu. Ja, ik vind het natuurlijk wel stoer dat we als Drents Museum... Hè, van de oorsprong provinciaal museum in één keer dit soort grote dingen kunnen doen. 2000 jaar oude religieuze en astrologische teksten op half vergaan perkament... Dat zijn de dode zeerollen. Het Drenst Museum gaat ze exposeren. Ja, dat was een uh, trotse directeur van het Drenst Museum. Meneer Popovies, u bent de gastconservator van deze expositie. Ja, en klopt. U, u, ben, u houdt zich al heel lang bezig hè, met die dode zeerollen. Ja, ik werk aan uh, de Rijksuniversiteit Groningen. en Daar hebben we het Coemeraan-instituut... Uh, van de faculteit Theologie en en Daar zijn wij gespecialiseerd in deze uh, teksten. En uh, de historische en culturele context waaruit ze voorkomen. Dus het oude Jodendom van nou, meer dan 2000 jaar geleden. Ja, en wanneer dacht u van ik wil heel graag dat ze naar Nederland komen? Uh, nou dat begon toen ik weer uh, terugkwam naar uh, Groningen. Ik denk dat in 2008 uh, het plan uh, uh, zo werd gelanceerd. En toen uh, dankzij de bemiddeling van Jan Overmeer van het ubo Fonds van de Rijksuniversiteit uh, zijn we toen terechtgekomen bij het Drenns Museum. En uh, die waren ook enthousiast. En toen zijn we aan de slag gegaan met z'n allen. Ja, en toen moest u al uw contacten die u heeft in Israël uh, aanspreken, neem ik aan. En waren ze meteen enthousiast? Uh, ja, ik moet zeggen dat uh, men uh, vanaf het begin erg enthousiast erover was. Omdat uh, het lang geleden was dat de oudheidkundige Dienst... Een, uh, een dermate grote tentoonstelling over de rollen in Europa had gedaan. Ze hebben de afgelopen jaren wel een aantal gehad in Noord-Amerika... Uh, de VS en Canada, maar al heel lang niet meer in Europa. Dus dat maakt het ook heel bijzonder. Ja, en dus wilden ze ook wel mee gaan werken. Eerst maar eens even over wat voor geschriften het nou zijn. Het werd net even aangestipt... Uh, uh, Astrologische teksten, bijbelteksten, wat is het precies, de dode zeerollen? Ja, die astrologische teksten die worden genoemd... omdat ik daar zelf een aantal jaren terug onderzoek naar heb gedaan. Maar dat is maar een heel klein percentage. Van de ongeveer duizend uh, manuscripten die gevonden zijn... zijn iets meer dan 200, dus een vijfde, bijbelse teksten. En de rest is, wat we dan zeggen, niet bijbels. En daarin zitten vooral heel veel teksten... die we voor deze ontdekking helemaal niet kenden. En dat maakt ze zo bijzonder... want we een schat aan nieuwe informatie hebben... over het jodendom uit die tijd. Ja. En ze zijn nog niet zo heel lang geleden gevonden. Wanneer? Uh, jaren 40 en 50 in elf grotten, die ze niet allemaal in één keer ontdekt... maar dat was een ware wedloop tussen uh, Bedouinen en archeologen... om weer nieuwe grotten te ontdekken met teksten. Ja, want Er is toch ook zo'n mooi verhaal over een herder... die ze als eerste had ontdekt? Of klopt ja, dat, dat niet? Ja, dat is een heel mooi verhaal inderdaad. Ja. <laughs> uh, waarschijnlijk waren er in het begin uh, drie uh, uh, mannen van de uh, Tamire-stam... van de Bedouinen uh, bij betrokken. En uh, ze hebben verschillende versies naderhand uh, verteld. Het hmm. meest waarschijnlijke lijkt dat ze... Gooiden door de openingen in de rotswand, en toen in één keer iets hoorde kraken. En ah. toen zijn ze naar binnen gekropen. Ja. En zij zeiden dat ze daar heel veel kruiken aantroffen. En de meeste waren leeg, of er lag wat zand in of iets dergelijks. Maar in één kruik zeiden ze. vonden ze een aantal rollen, stuk of zeven, opgerold in linnen. En daar hebben ze een aantal van meegenomen. En een paar maanden later waren ze in Bethlehem terechtgekomen. En eigenlijk vandaar is het verhaal verder gegaan met altijdkundige handel uh, richting Jeruzalem, uh, Amerika, Europa en ga zo maar door. Ja. En toen is het allemaal aan het rollen gegaan. Ja. En, en, en weet u ook zeker of alles wat daar lag, of dat ook uiteindelijk op de goede plek is terechtgekomen, of zijn er nog dingen die, die zin, nog rollen die circuleren bijvoorbeeld? Uh, nou, wat we weten is dat er nog steeds materiaal waarschijnlijk is... Uh, dat de Bedouinen toen de tijd achterhand hebben gehouden. Uh, iets daarvan wordt deze zomer bijvoorbeeld in Amerika tentoongesteld... op een uh, andere tentoonstelling. Ja, ja. En daar verdienen ze zeker heel veel geld mee... Uh, dat, zouden ze, of dat willen ze wel, inderdaad. Ja, ja. Ruud Hof, je houdt je ook bezig met de regio. Uh, vind jij het een interessante bron, die dodezeerollen? Ja, het is buitengewoon interessant natuurlijk. Uh, om, het gaat over een heel ver verleden. En het, het opent de nieuwe vergezichten op dat verre verleden. Dus dat is denk ik de grote betekenis ervan. Ja, want meneer Poppeviets, leg eens even uit. Wat, wat, wat staat er in, wat, u zei teksten uit de Bijbel, ook andere teksten. Wat, wat hebben we daarvan kunnen leren, van die vondst? Nou, wat ze zo bijzonder maakt, zijn eigenlijk drie redenen. De hoeveelheid teksten die gevonden zijn. Er zijn in meer grotten in die regio. Uh, daar uh, bij de woestijn teksten ontdekt... maar die zijn veel minder in aantal, een, een 150 of een 50. Hier heb je de duizend. Dan de ouderdom van de teksten. Uh, onze oudste manuscripten van het Oude Testament... voor deze ontdekking, die gingen tot het jaar 1000, na Christus. Dus in de middeleeuwen. Mm -hmm. En hier maak je een sprong mee terug in de tijd... naar uh, 100 tot 200 voor Christus. Dus ja. we zijn meer dan 2000 jaar terug in de tijd. Het dus zijn enorm oude teksten. Ja, dat is wel mooi. Maar hoe kwam het nou dat ze daar zo allemaal bij elkaar lagen? Ja, we denken dat dat iets te maken heeft uh, met een uh, Joodse opstand tegen Rome in het jaar 66 na Christus. En die werd door uh, Rome heel hard neergeslagen. Ongeveer 60.000 tot 80.000 man sterk Romeins leger uh, zette voet aan de grond en vanuit het noorden richting het zuiden hebben ze systematisch het land uh, ja, kort en klein uh, gemaakt. Mm -hmm. En uh, dat was echt een enorm leger. Het totale Romeinse leger in die tijd was ongeveer 250.000 man. Dus dat geeft enige indruk van hoe serieus die opstand werd genomen. En we weten uit andere uh, uh, vondsten, en ook een tweede Joodse opstand... dat mensen zich in grotten uh, verborgen om zich scheld te houden voor de Romeinen. En daarbij ook hun waardevolle papieren <laughs> meenamen. En um, onder andere uh, uh, ja gewoon uh, verzekeringspapieren, zou ik maar zeggen. Ja, uh, een zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Ja, uh, het equivalent in die tijd ervan, een trouwakte, scheidingspapieren, noem maar op. Maar ook uh, ja, bijbelse teksten. Ja. En het interessante is dat in een aantal van die grotten... of interessant, het is, het is eigenlijk vrij uh, gruwelijk... Uh, hebben we ook de lichamen van die mensen gevonden. En daar, daar zaten dus hele families in te schuilen voor de Romeinen. En daar hebben we kinderlijkjes gevonden van twee, drie jaar oud... tot zeven à tien jaar en volwassenen daarbij, mannen en vrouwen. En die... Ja, zijn daar uh, helaas met uh, hun waardevolle teksten uh, ten onder gegaan. Dus we hebben hier veel meer dan alleen maar oud papier. Het was uh, iets waardoor je ja, heel dicht bij de mensen van ja. toen kunt komen. Wat staat er nou in die andere teksten? Je hebt dus die bijbelteksten, maar u zegt er zijn dus nog veel meer. Wat, ja. Noem eens een voorbeeld. Waar moet ik aan denken? Nou, het hele grote deel van wat er nog veel meer is... houdt zich wel bezig met die bijbelse tradities. Die leggen ze verder uit. Uh, ze hervertellen die ook. Sommige van die hervertellingen lijken op verhalen die we in de Bijbel hebben... maar zijn ook weer heel anders, doordat er allerlei materiaal... Ja, zo zeggen wij dat nu aan is toegevoegd. He, dus in de eigen tijd is geplaatst met uh, verhalen over Abraham en Noach bijvoorbeeld... Uh, maar ook Ezekiel en andere figuren uit het Oude Testament. Allerlei teksten in hun naam. Maar zo staan ze niet in het Oude Testament. Nou, daarnaast eh, hebben we ook een aantal magische teksten gevonden. astrologische teksten. Maar ook teksten bijvoorbeeld eh, over het einde der tijden. He, die groep daar in die woestijn dacht dat het einde der tijden was aangebroken. Dan wel op het punt stond van ja, aanbreken. Hadden ze ook wel reden voor om dat te denken. Denk je? Als ze zo nou, vervolgd werden. Nou, dat, dat weet ik niet of het precies daarmee samenhangt. Het is wel interessant wanneer je kijkt naar de vroegste christenen. He, die maken ook... Uh, diezelfde denkstap. Namelijk dat het koninkrijk gods uh, op het punt staat om aan te breken. En uh, daarom zijn die rollen ook zo interessant. Want die laten ons ook op een hele belangrijke manier... de Joodse achtergrond van het vroegste christendom zien. Ja. Wat voor inzichten zijn er nou door die vondst uh, gekomen... als het gaat bijvoorbeeld om de Bijbel? Zijn we er, zijn er radicaal anders tegen dingen aan gaan kijken... door, die, door de vondst van die Dode zeerollen? Ja, behoorlijk. Uh, het heeft eigenlijk de dingen op hun, uh, redelijk op hun kop gezet... als het gaat om het Jodendom in die tijd. En ook bijvoorbeeld uh, de Bijbeltekst. Voor deze ontdekking... Uh, beschikten we vooral over middeleeuwse manuscripten. En daarvan namen we aan dat die getrouw, netjes waren gekopieerd, honderden jaren lang. Ja. Nu met de Dode Zeerollen kan je een stap terugmaken van 11, 1200 jaar in de tijd. En kun je dat controleren. Hè? Hoe zag de tekst eruit? Is het erg verschillend? Is het hetzelfde? En, en het aardige is dat we dan twee dingen zien. Hm. Uh, we zien enerzijds, letterlijk en figuurlijk, dat die Middeleeuwse traditie oude papieren had. Want die komen we ook al tegen in die tijd van de Dode Zee rollen Maar aan de andere kant zien we ook allerlei variaties in teksten. Dat betekent, er was niet maar één gezaghebbende traditie... maar er waren meerdere versies van bijvoorbeeld het boek Jeremia. Ja, En dan is de vraag, wat is de oudste? Is dat al vast te stellen aan de hand van zo'n vondst? Daar wordt het eigenlijk weer nog spannender, omdat beide tradities, en dat maakt het zo leuk, het is niet tegen elkaar uit te spelen op grond van het manuscriptbewijs. Want van Jeremia bijvoorbeeld, eh, vinden wij zowel de ene versie, zeg maar de lange versie, die we uit de middeleeuwse traditie kennen als de korte versie, eh, vinden we naast elkaar min of meer in de tijd. Beide rondom het jaar 200 voor Christus. Mm -hmm. Ja, en veel verder terug in de tijd gaat het nee. manuscriptbewijs niet. Nee, en dan is dus de vraag, welke is dan de oorspronkelijke? Maar daar kan je dus waarschijnlijk niks nog over zeggen. Nou, misschien moet het, wat je wel kunt zeggen, is dat misschien ons hele idee... van denken in de meest oorspronkelijke, dat dat misschien niet klopt. En daar ga je opnieuw over nadenken, vanwege dit bewijs. En dat hadden we hiervoor niet. Nee. Ruud Hof, hou jij je ook met deze oude geschiedenis bezig? Nou, Wat mij daaraan interesseert is natuurlijk... dat er ook een, een hedendaags aspect aan zit. Dat namelijk dit natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is... van de nationale geschiedschrijving van Israël. Het Joodse volk heeft natuurlijk uh, dat in die regio gewoond heel lang geleden. En uh, de, de, de nationale geschiedschrijving van Israël... die wil daar graag aan refereren. Dus ik denk dat dit in Israël, de vondst van deze dode zeerollen ook een, een heel belangrijk iets was... Politieke betekenis. Politieke eh. betekenis voor, hè, voor het uh, vastleggen van hun eigen verleden. Ja, en legitimiteit dan ook De... van het feit dat daar nog altijd een land is. Ja, in Israël is er überhaupt veel belangstelling voor archeologie, natuurlijk, om, om ook om politieke redenen. En dit was natuurlijk een fonds die nog eens een keer bevestigde dat. Uh, de Joodse staat van 2000 jaar geleden of nog langer geleden... inderdaad bestaan heeft. En dat er een, een, een rijke geschiedenis aan de grondslag lag. Ja, dan dat is het ook bijna ook weer een politiek instrument... zo'n zo archeologische vondst. Hoe, hoe gaat u daarmee om als wetenschapper? Ja, in principe kan het daarvoor gebruikt worden... maar het is misschien gek om te zeggen... in uh, het bezig zijn met het verleden zelf... is dat eigenlijk meestal niet aan de orde. Uh, het is ook belangrijk om te zeggen dat uh, aanvankelijk die vondst... Uh, niet op die manier werd gebruikt... omdat Israël de eerste decennia daar geen beschikking uh, uh, over had. Omdat het uh, uh, door andere wetenschappers werd uitgegeven... met name vanuit Oost-Jeruzalem. Mm -hmm. uh, dus dat heeft ook een proces in de moderne tijd gehad, volgens mij. En uh, ja, daarnaast uh, lenen de teksten zich niet... Niet direct, zou ik zeggen, voor politieke claims. Want op zich zijn ze, als het gaat om het Joodse verleden in dat gebied... niet zo opzienbarend. Ook los van deze teksten kun je dat constateren. Chirurg op Kiewit, had u gehoord van deze dode zeerollen... Ik had er wel van gehoord, inderdaad. Ik ben er geen expert in. Nee, ja, ja. oh, oh, ja. toch niet? Ja, ja, nou, ik vind het wel heel interessant. Wel ja. Ja, ja, ja Dan, dan moet ik volgend jaar naar, uh, naar het Drents Museum komen. Ja, want als we, okay, daar graag. als we daar naartoe gaan, naar die tentoonstelling... meneer Popovic, wat krijgen we daar te zien? Die, ro die dode zee rollen maar hoe ziet dat eruit en wat nog meer? Ja, we gaan uh, veel meer laten zien dan alleen uh, de Dode Zee-rollen. We zijn op het moment bezig om uh, alles uh, uh, vast te stellen. Maar we willen deze teksten laten zien in een cultuurhistorische uh, tijd. Dus we laten ook andere objecten zien. En we willen ook veel aandacht geven aan uh, ja, die situatie... waarin ze zijn verborgen in die grotten. Dus die Joodse opstand tegen Rome hè, zal daar ook een rol spelen... met bijvoorbeeld de belegering van Massada... of de verwoesting van de tempel in, uh, in Jeruzalem. Ja, dus dat krijgen we de hele historische context krijgen we te zien. En wat kan je daar? van laten zien zijn dat fragmenten moeten ze altijd in het donker liggen bijvoorbeeld of hoe kunt u het laten hoe kunt u het tentoonstellen ja, het mooie vind ik zelf dat het uh, gelukt is... om deze teksten zelf naar Nederland te halen. In lezingen in het land laat ik ze altijd zien op foto's... maar het is prachtig dat mensen zometeen met hun neus erboven kunnen hangen. Ja. Natuurlijk zijn er allerlei uh, maatregelen... Uh, rondom uh, ja, conservering, klimatologisch, licht en dergelijke van die teksten. Uh, daar zullen ze natuurlijk uh, uh, niet zomaar open en bloot liggen... maar in speciale uh, vitrines waarmee daar rekening wordt gehouden. Ja, maar maar de mensen je... kunnen ze wel zien. Ja, dan en hoe je... zorg je nou voor dat ze niet gestolen worden? Uh, ja, daar zijn allerlei maatregelen natuurlijk voor. Die u niet gaat vertellen. Waar okay. u niet over gaat. Waar mag je dan zo n, zo n, bijvoorbeeld zo'n zo fluwelen gordijntje door... en dan zie je dan in zo'n vitrine zo'n mooi fragmentje liggen? Is dat, toch, is, dat, is dat hoe het eruit gaat zien? Nou, daar kan ik ook nog niet te veel over vertellen. Oh, ja. maar, maar reken maar dat het een fantastische beleving zal worden... U als u ze in één keer mag zien. Ja, u houdt het heel spannend, meneer iets Heel verstandig van u. Prachtig. Maybe...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 Last night we met 2 a.m. by the gate We jumped the fence We were hiding out We were playing around Laying down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 Welke redenen zijn er eigenlijk om die patiëntendossiers even lekker door te spitten? Nou, het, het gaat om fraudebestrijding. Dus de, toen de zorgverzekeringswet in werking is getreden, toen is er ook een regeling getroffen dat verzekeraars um, in het kader van fraudebestrijding toegang mogen krijgen tot medische dossiers van de verzekerden. Ja, nou kwam afgelopen weken een bericht naar buiten dat zorgverzekeraars CZ cliënten op om te vragen naar hun medische behandeling bij de organisatie Europsyche. Laten we even naar een fragment luisteren... waarin een medewerker van Europsyche vertelt over zijn behandelmethode. Ik behandel cliënten die doorverwezen worden naar de muziektherapie. Dat houdt in dat wij hier met behulp van de instrumenten... op zoek gaan naar bijvoorbeeld emoties die een cliënt niet zo makkelijk kan tonen. Ja, dat is uh, ja, muziek om emoties uit een patiënt te krijgen. Dat is niet echt een gebruikelijke therapie. Maar via slimme constructies kon je die toch vergoed krijgen, zo bleek. Wat was er precies aan de hand? Nou, volgens mij ging het daar niet eens om. Uh, ik weet niet, althans er is niet uh, in dit uh, uh, deze discussie vast komen te staan dat de therapie zelf uh, niet aan uh, voorwaarden Maar waar dit. was de zorgverzekering bang voor? Uh, de zorgverzekering Nou, die had wel lucht gekregen van dat er uh, rare hypnotherapeuten en zo uh, in, de, in de weer zouden zijn uh, namens deze stichting. Want die stichting is namelijk een, een stichting die 1200 therapeuten vertegenwoordigt. Uh, en dat dat idee hadden ze gekregen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. En ook naar aanleiding van het bericht dat er homotherapie zou zijn... die door voor zorgverzekeraars vergoed uh, zou worden. Maar daar is, uh, althans voor zover ik in de, in de gerechtelijke stukken kan zien... Uh, niets van gebleken. Wat uiteindelijk over is gebleven... is dat um, mensen van europsychen soms patiënten behandeld hebben... zonder dat die minstens één keer door een psychiater waren gezien. En dat is uh, uiteindelijk het dispuut geworden. De zorgverzekeraar zegt dat moet. Uh, Europsy gezegd, uh, dat hebben jullie in je polisvoorwaarden gezegd... maar dat is in strijd met de wet. En ja. nou, daar zijn uiteindelijk... Maar er is dus inzaag op... geweest in die dossiers. Dat mag ja. toch zelfs bij een strafzaak niet? Nee. En dan gaat niet. het hier om fraude. Ja, er zit ja. toch wel een klein verschil tussen, Nou, me. ik... Ik denk dat uh, de zorgverzekeraars als een van de weinige... nou of misschien wel de enige maatschappelijke partij is... die in het kader van fraudebestrijding... medische dossiers van mensen mag inzien. Uh, de criminaliteitsbestrijder mag dat niet. Andere fraudebestrijders mogen dat ook niet. Dus dat is een op zich al een vrij uitzonderlijke uh, regeling, vind ik. Um, er is daarbij wel afgesproken dat zij dat... alleen als ultimum remedium mogen beschouwen. En dat ze dus zich ook aan een gedragscode moeten houden... waarin ze eerst proberen op allerlei andere manieren gegevens over fraude boven tafel te krijgen. Is dat gebeurd? Nou, daar lijkt het niet op. Het lijkt erop dat zij die gedragscode niet gevolgd hebben... en dat ze heel snel zijn overgestapt naar het uh, graven in de dossiers van ja. mensen. Op Kievit, u maakt uh, medische dossiers, want u bent arts. Ja. Uh, wat vindt u ervan, dat zorgverzekeraars die in kunnen zien? Um, dat vind ik opmerkelijk, maar dat hebben we met z'n allen... in de wetgeving vastgelegd. Uh, het verschil tussen artsen en zorgverzekeraars is, denk ik... dat de artsen en artsen eten afleggen waar ze individueel op aanspreekbaar zijn... Uh, misschien zou je een zorgverzekeraars eet moeten maken. Maar, maar dan nog is het verschil dat je dan een organisatie hebt. Uh, en dat het minder makkelijk is om iemand daarop aan te spreken. Zoals zojuist in de discussie wordt geïllustreerd, denk ja, ik. Ik ja. begrijp aan de andere kant wel dat men zegt, uh, we willen af en toe checken of we ons geld wel aan de juiste dingen uitgeven. Dat begrijp ik ook. En mogen er eigenlijk nog meer mensen in onze medische dossiers kijken? Niet dat ik weet, uh, althans niet uh, als wij daar geen toestemming voor geven. Er zijn natuurlijk heel veel uh, regelingen waarvoor ik kan zeggen, als ik een bepaalde verzekering wil hebben, dan kan ik mijn zorgverzekeraar toestemming geven of een, een, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar toestemming geven om daar inzage in te hebben. Maar dat gaat altijd via de toestemming van de patiënt. Dat wordt ook altijd gezegd, het medisch geheim is het geheim van de patiënt en ja. niet uh, van alle anderen. Hè. Dus dat, uh... Maar wat vind jij nou dat er dan moet gebeuren? Beuren. Kan je dit nog terugdraaien überhaupt? Nou, kijk, ik denk wel dat, uh, ik, ik ben eerlijk gezegd het meest geschrokken van de, de, de houding in de pers van CZ over hoe zij praten over de, over de reden waarom zij toegang zich toegang hebben verschaft uh, tot deze dossiers. Want? Hoe praat ze daarover? Uh, nou, zij zeggen ja, wij vinden dat gewoon, wij moeten toch weten wat er aan de hand is. En toen werd er gezegd, ja, maar dat moet toch officieel met een medisch adviseur erbij. Nou, dat vonden ze eigenlijk allemaal niet zo nodig. Ja, dus en dat kon gewoon onder supervisie. Nee. En soms wel, soms niet. Um, en daarbij dat zij onmiddellijk al die 1200 therapeuten uh, droog hebben gezet. Zeg maar. Ze hebben geen enkele declaratie meer uitgekeerd... waardoor de behandeling van 11.000 verzekerden uh, in gevaar kwam... waar ook een aantal, groot aantal zorgverzekerden van hen bij kwam. Dus de vraag is, hebben zij überhaupt wel een afweging gemaakt... tussen het belang van hun eigen verzekerden... En uh, het recht dat zij hebben op fraudebestrijding. wat ik ook niet wil ontkennen dat dat belangrijk is, dat is één punt. En het tweede punt is: zijn zij zijn wel voldoende terughoudend geweest met het, uh, het inzagen vragen in medische dossiers. En als zij twijfels hebben gehad over deze muziektherapie bijvoorbeeld, dan hadden ze die therapeut kunnen bevragen. Ja, want ze hebben nu uiteindelijk uh, mensen opgebeld, hè, patiënten. Ja. En ook om uh, te vragen over die behandeling. Want als ze ze nou hadden opgebeld met de vraag... mogen wij misschien in uw dossier kijken... want we hebben een therapeut die we niet vertrouwen... dan had ik het nog wat anders gevonden. Maar... maar ze hadden toen al in het dossier gekeken. Ja, maar wat kan, wat kan voor mij als patiënt dan nadelig zijn... aan het feit dat zo'n zorgverzekeraar ziet wat er in mijn dossier staat? Um, die kan jou uh, niet uh, voor de aanvullende verzekering toelaten... als jij dat in de toekomst uh, zou willen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, die kan uh, zich uh, kennelijk dus gaan bemoeien met de therapieën uh, die jij krijgt. En die kan dus kennelijk ook jouw zorgverlener um, uh, niet meer contracteren... en daarmee ook uh, de continuïteit van je behandeling in gevaar brengen. In de Verenigde Staten gebeurt dit toch allemaal? Daar hebben zorgverzekeraars toch heel veel macht? Daar hebben de zorgverzekeraars nog veel meer macht dan hier. Maar dit zijn wel uh, trekjes die daar een beetje op uh, beginnen te lijken. Waarin zorgverzekeraars denken dat uh, het belang uh, wat zij hebben... Uh, boven allerlei andere belangen gaat. En um, ik denk dat uh, het medisch geheim is iets wat heel belangrijk is. Waar, het, het is natuurlijk met, met privacyrechten zo... dat als we ons recht op privacy zouden opheffen... zouden we heel veel maatschappelijke belangen kunnen dienen. Um, dus er zijn allerlei... De samenleving kan er enorm veel bij winnen als ze individuele rechten van burgers gewoon opheffen. En uh, dat is ook denk ik een reden om er zeer voorzichtig mee te zijn. Dus zomaar het feit dat er sprake is van fraudebestrijding... en dat we dat allemaal belangrijk vinden... vind ik ook echt onvoldoende als rechtvaardiging... voor deze mate van inbreuk op de privacy van mensen. Het, het contrast met uh, het arts-patiëntgeheim denkt zich wel op uh, wanneer... Um, een patiënt vraagt of ik even een briefje schrijf naar een, naar een reisorganisatie... dat de patiënt verhinderd is. Dan, dan zijn daar hele strenge spelregels over. Die reisorganisatie moet eerst aan mij vragen. Dan moet ik met toestemming van de patiënt opschrift daar antwoord op geven. Uh, de discussie suggereert dat die spelregels voor de zorgverzekeraars... onvoldoende uitgewerkt zijn. Het, het wetsvoorstel, denk ik, verzonnen om te zorgen... dat die fraudebestrijding fatsoenlijk kan plaatsvinden. Dat is ook heel verstandig. Maar dat moet je dan wel denk ik verder uitschrijven in hoe dan de spelregels zijn. Ja. En dit suggereert dat die spelregels uh, nog niet helemaal helder zijn. Nou, er is nog werk aan de winkel, dat is wel duidelijk geworden uit dit gesprek. Wij gaan naar onze dichter, Egbert Hovenkamp. Egbert, goedemiddag. Dag Elfeth. We gaan graag naar jou luisteren. Handelingen. Hij keek om zich heen en zag de worsteling van het leven met de dood. Zag de handelingen eindeloos. Zag de handelingen een uitstel maken en de dood keek mee. Hij keek om zich heen en zag de opgerolde woorden zich ontrollen, zag de handelingen minnekoos, zag de geschriften zich tonen en keek over schouders mee. Hij keek om zich heen en zag de verzekeraars en hun weerstand, zag de handelingen en de klachten, zag de declaraties van tafel en dolden door dossiers. Hij keek om zich heen en zag de aarzeling in de wapens en de vrede. Zag de handelingen moorden. Zag de bevolking strijden en sterven. En wende zich af. Dankjewel, Egbert. We zetten het op de website. Dit is de Dag. Nu. En we bedanken onze gasten, chirurg Job Kiewiet, Midden-Oostleskundige Ruud Hof, Ethicus Guilene van Til en Nadem Popovic, gastconservator van het Drenns Museum. Kijk naar bommen gooien Al-Qaeda-mensen, kijk naar mensen die zichzelf opblazen op dit moment. Het blijkt dus op een bepaald moment voor mensen heel erg belangrijk te zijn... om hetgene wat zij geloven te beschouwen als het enige ware. Ja, in Dokkum gaat vrijdag een musical over het leven van de zendeling Bonifatius in première. Na drieën een reportage en een gesprek. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur.